een Klomp met het NOS-journaal. In steeds meer delen van Spanje en Portugal... is de stroomvoorziening weer hersteld na de grote storing van vandaag. De Portugese netbeheerder hoopt dat miljoenen inwoners... morgen bij zonsopkomst weer stroom hebben. De storing leidt nog steeds tot grote problemen. Zeker 30.000 treinreizigers in Spanje zijn getrand, gestrand. En op vliegvelden is het een chaos. Ook staan er nog lange rijen bij supermarkten en bij geldautomaten... omdat binnen niet overal meer kan. En het Masters Tennis toernooi van Madrid heeft ook alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de stroomstoring. Het toernooi werd vanmiddag al stilgelegd omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Ook werkt het systeem waarmee wordt geregistreerd of een bal in of uit is niet meer. De organisatie hoopt dat het toernooi morgen weer verder kan gaan, duurt tot zondag. Op de kermis in Hilversum is een meisje van 14 uit een attractie gevallen. Ze heeft daarbij haar arm gebroken. Het meisje viel uit de Energizer, een snel draaiende carousel die omhoog zwiept en over de kop gaat. Het is nog niet duidelijk van welke hoogte het meisje eruit viel. De attractie blijft voorlopig dicht. De Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Een man van 18 uit Rotterdam is opgepakt voor poging tot doodslag. Hij zou in september een 28-jarige inwoner van Amsterdam thuis hebben overvallen en bijna gewurgd. Het slachtoffer is transgender en werd in huis bedreigd met een mes, door de gang meegesleurd en geschopt en geslagen. Twee andere mannen hielpen de dader daarbij. De politie vermoedt dat het feit dat het slachtoffer transgender is de aanleiding was voor de brute aanval. Het weer, vanavond en vannacht koelt het snel af naar 4 tot 9 graden. Morgen wordt dan weer een zonnige lentedag. Het wordt nog iets warmer dan vandaag met 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Jouw keuze: ZFM.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 Het tweede uur van Play It Loud, Underground. Mijn naam is Ben Verrode. en naast mij zit niet Marcel van Kuik. Die zit hopelijk nu in een vliegtuig, want ze hadden stroomstoring. Uh, ik moest vanuit Spanje komen of Portugal. En zoals je net op het nieuws hebt gehoord, uh, hebben ze een stroomstoring. En ik hoop dat hij, ik zal eens kijken, live kijken. Zit hij weer op stil? Uh, of hij in het vliegtuig zit, uh, ik heb geen bericht. Ik hoop dat hij in het vliegtuig zit voor hem. Uh, wat ik zeg, welkom bij het tweede uur the Underground. Heb je het eerste uur gemist? Je kan het altijd nog terugluisteren bij uh, ZFM. Het duurt een, een weekje ongeveer. Dan, dan staat het erop. En bla uh, bla bla, wat doe je veel? Ik vind het wel meevallen. Eh, uh, beat. Gaan we niet draaien. Maar de zanger heeft ook een death metal band. Dan denk je, ja, heeft hij dat? Ja. En ja, dat is best leuk eigenlijk. En eh. Uh, of zelf. 13 seconden duurt. Maar uh, ik hoor helemaal niks meer. Dus uh, luk mij even voor. Je hoorde S in Hell met het nummer... Nee, zo heet het nummer niet. Lars. Uh, ik begon de het tweede uur met het nummer... Of het pest... Wauw, gaat het? Met de band Tortorum in Pestilence Majesty. Die was ik vergeten af te kondigen. En daarna was uh, ja de band van... Uh, en niet de band van Volbeat. Van de zanger van Volbeat. Die zit daar in een band, Death Metal Band, As in Hell. Ik vind het wel best le heel lekker klinkt eigenlijk. Mensen haast vinden, ja, Voorbit is geen metal. Maar wij draaien ook helemaal geen Volbeat hier. Wij draaien black and death metal. En hier is Bloodham. De, de band eh, Darvassa met de nummer Mouth of the Dragon van het album Ascending into Perdition. Dat dat weer uit 2022 komt. Dus wie weet komt er binnenkort wat nieuws. Of niet. Want voor, tussen de vorige album zat ook zeven jaar tussen. Um, daarvoor hoorde je nog de band Bloodham met de nummer Manelust. En uh, ja, nog steeds geen Marcel. Mocht je het niet gehoord hebben. Marcel zit ergens... Uh, Hopelijk in de vliegtuig. Zeg je dat nou alweer? Ja, dat zeg ik alweer. Sommige uh, horen het misschien nu voor het eerst. Uh, ik heb nog maar een half uurtje. En dan is het alweer voorbij. Wat gaat het snel? Wat gaat het snel? Um, ja. Aklis Tietz of the Honoredic Darkness. Uh, ik heb Aklis één keer live gezien. En ja, ik kon er niks aan doen. Ik vond er niet veel aan. Maar hun... Ze deed zijn heel heel goed. Als je nou dacht, nou, dat vind ik een leuk nummer. Die ga ik eens opzoeken op Spotify. Helaas, die staat er niet op. Uh, de band Triumph Genius uit uh, Tsjechië komen ze. Het nummer heette. Uh, nou, daar komt die Naislim Pers Okrai Brovic Jam. Ja, dat dus. Uh, ze staan niet op Spotify. Uh, lastig te vinden. YouTube staat ze uiteraard wel. Maar je kan ook gewoon de originele CD kopen. Jee. En die heb ik hier, want wij doen hier eigenlijk alles of eigenlijk alles, we doen alles op cd. En ook zo ook het volgende, de band Rexor uit Italië. Deze komt uit 2013 van de EP Nox Obscura Zortis. En dan gaan wij luisteren naar het gelijknamige nummer daarvan. Nox Obscura Son of a Ik wil wat zeggen als ik de jingle in start. <laughs> uh, de concerten gaan dan normaal door Marcel het, maar ja, Marcel is het niet. Dus uh, ik neem ik het maar even voor mijn rekening. 29 april speelt Venom in de Evenaar in Eindhoven. En 30 april speelt ze in het paard in Den Haag. 4 mei speelt Black Incantation in Utrecht Tivoli. 13 mei baby metal, ja, is dat dead metal? Nee, maar ja. We noemen hem gewoon mee. In de Sigurdome, 16 mei, Wiegedood, Utrecht, Tivoli. Ik heb een hele korte uh, concertagenda. En 17 mei is uh, De Heek Deadfest met Flashcrawl en Hellwitch. En ik heb nog een paar nummers te gaan. En dan doe ik flop en flop. Staat hij goed? Nee, hij staat niet goed. Uh, nou, dat komt dat ik gewisseld heb. Nou, ja, Marcel is er niet bij. Hè? Moet ik het allemaal zelf doen? Dan gaat het af en toe wel eens... Uh, maar ja, Wie boeit dat? Mij niet. Ehm, um, die, die, die. Gelukkig heb ik al eens opgeschreven. En hebben jullie de tijd. En ik ook. Tenminste, ik heb nog uh, 16 minuten. om dit hele programma te doen. Even kijken. Bla bla bla. Zwart zien. Nummer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En zo makkelijk kan het gaan. Heerlijk wordt om mee te eindigen, Jorden. En Tooms met Black Breath van de EP Out of Hand. En dat is ook alweer... Uh, wat gaat de tijd toch allemaal snel? En wat gaat Geniet van het leven en geniet van dit liedje. I'm not messiah. No. No, not. Met het nummer Trick or Betrayed van hun album Once Upon the Cross. Ik heb nog 7 minuten en 15 en 14 uh, seconden. En dan uh, is het alweer klaar. Ga ik 3 minuten vol lullen of ga ik gewoon lekker nog een nummer draaien? Ik ga gewoon lekker nog een nummer draaien. Um, tot niet op de playlist, maar ik heb ze toch meegenomen. Soms hou je wat tijd over, zoals nu. Um, ik heb het over de band, ja. Heb je er wel eens van gehoord? Mark Duk. <laughs> um, ik vind het hun beste EP. Het nummer. Of het nummer? De EP. Uh, Iron Dawn. Hij is toen uh, vlak bij de, het nummer. Of het album Serpent Sermon uitgekomen. En deze paste. Ja, uh, de nummers pasten niet echt uh, op de CD. Dus uh, werd er een kleine EP gemaakt. met drie nummers erop, waarvan eigenlijk twee echte nummers en één, uh, ja. Het andere nummer, de tekst, is echt onleesbaar. Als je het boekje openslaat, dat is uh, gewoon niet te doen. Uh, ik kan geen twee minuten meer vol dus ik ga lekker uh, het tweede nummer draaien. Wacht, am Rijn. Te zetten. Dit was Playlout Underground. En uh, twee uur zijn we weer voorbijgevlogen. Uh, volgende maand ben ik er weer. Eind van de maand. Dus dat is... Ergens in de 20 van mei. Ongeveer... Gaan we weer proberen een interview met Morgan te regelen. Wie weet lukt het dit keer wel. Ze hebben geen festival op dat moment, dus ik heb geen idee. Ik zal hem wat eerder mailen van... Hallo, weet je nog wat je beloofd Hoe uh, denk je? Wat een mooi muziekje. Nou, dat vind ik ook. Het is het auto uh, van de Shadow Throne van Satiricon... Ja, dat. Ik heb nog 30 seconden... voordat ik lekker naar huis ga. Uh, bedankt voor het luisteren. Wij zijn er over... Of wij. Ja, wij. Want Marcel is er dan weer over... Uh, een maand zijn we er weer. Met nog meer uh, herrie. Ik heb al een paar bands klaarstaan. Wat je gaat horen. is Ja. Wat nieuwe bands wat ik nog, nooit of ik nog nooit gedraaid heb. En ik heb nog 8 seconden. En uh,